Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM wil celstraffen tot 10 jaar in de zaak rond Carlo Heuvelman. Carlo werd vorig jaar op Mallorca zo zwaar mishandeld... dat hij een paar dagen later overleed. Een hele groep jongeren uit Hilversum en omgeving staat voor de rechter. En vanmiddag kwam het Openbaar Ministerie met een strafeis. Ze willen dat één van de jongens, Saniel B., tien jaar de cel ingaat. Tegen twee anderen is acht jaar cel geëist. Dit is een groep mannen geweest... die eerst bij een eerste geweldsincident betrokken zijn. Vervolgens doorgelopen zijn. Meteen weer ruzie hebben gezocht. Op oorlogspad zijn geweest, lijkt het wel. En... Um, Daarbij ook nog eens, op het moment dat ze uiteindelijk opgepakt zijn en gehoord zijn, over datgene wat er niet op beeld staat, allemaal hun mond hebben gehouden. En dat nemen we ze ook zeker kwalijk. Voor vijf verdachten wil het OM kortere celstraffen of taakstraffen. Eén verdachte zou moeten worden vrijgesproken omdat hij niet bij het geweld tegen Carlo betrokken was. Wie regelmatig de bus pakt, moet deze week even opletten. Woensdag, donderdag en vrijdag gaan de chauffeurs overal staken. Ze willen meer salaris en minder werkdruk. Vorige maand voerde buschauffeurs ook al actie. Toen gaven ze werkgevers vijf weken de tijd om met een voorstel te komen. Die tijd is nu voorbij, maar een oplossing is er nog niet. De nieuwe Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt, draait bijna alle belastingverlagingen van zijn voorganger terug. Hij vindt het niet verstandig om geld te lenen om de belastingen te kunnen verlagen. Nu de plannen grotendeels zijn teruggedraaid, keert de rust op de financiële markten terug. En voor een rustgevende wandeling in de natuur moet je nu niet in de duinen bij Zandvoort zijn. Het is namelijk de Parisburg. De paringstijd van damherten. Dat betekent dat de mannetjes flink tegen elkaar brullen en dat trekt bekijks. Heel bijzonder als ze beurlen. We waren gewoon aan het lopen en toen zagen we opeens eigenlijk een hele kudde met echt iets van 20 herten. Ja de rest van de maand zijn er nog volop herten te zien in het gebied. Na de paringstijd trekken de dieren zich weer terug.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 Uh, langs in de Vinkestraat 42. En dan legt hij dat allemaal uit en dan een beetje zingen waarschijnlijk. En, uh, en informatie krijg je over het zingen in een koorkoortje. En iets over relatie, zanghouding en adem. En even reuken. Ja, dat hebben we wel. Reuken. reuken aan het zingen van kanons. Kanons, kanons.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 Denk je, Benno, zouden nou. ze dit ook bij de zangles van Jan-Peter Verstegen krijgen, denk je? Of nou, na nou een paar lessen wel, ja. Na een paar listen, dan ben je er klaar voor, ja. ja, ja, ja. Wat kan die man zingen, hè? Bon Zo. Jovi. Heerlijk zijn grote hit-orderies juist. Dat was Living on a Prayer. dadelijk gaan we naar naar Jan van der Leeden. De wedstrijd van vandaag, SV Zandvoort tegen Wees. Maar eerst gaan we de single nog draaien van alweer een aantal jaren geleden. Hier is Clean Bend It met Rader B.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 So casually We're different and the is it I've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 En het gaat hartstikke lekker, maar ja, de score is dus er uh, nog niet gekomen. We hebben we bezig gezien op die 12e plaats, inderdaad. Drie wedstrijden gespeeld, en drie verloren. We hebben van AFC verloren, van EVC en van Arsenal. En je kan ook wel zien dat het uh, niet altijd te is. Dus wij moeten, wij moeten vandaag gewoon in. Ja, en uh, zijn we in uh, volle sterkte vandaag? Uh, geen, uh, geen afzeggers. We hebben geen afzicht, we zijn wel gebaseerd en dat is Water en Natsje Kastier. Maar verder is er wel een heel compleet, compleet team hoor, met, uh, met Jeffrey, die, Rico weer aan de bal, uh, Salim die uh, net een mooie kans miste. Raymond Lagerburg in de spits, naar op bergvoering. Jeffrey op het middenveld, met Lau en Kas. En achterin uh, met Milan en met Dani en hey, Rico. Ja, weer een team uh, vandaag uh, Jan. Ja.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 Jan, dankjewel voor uh, dit moment. Als er uh, gescoord wordt, horen we het uiteraard uh, van je. Niet en anders on spreken we straks uh, even voor het uh, einde van de eerste helft weer. Ja, is goed. Oké, okay, uh, tot zo Jan. Jan van der Leden, daar uh, voor ons aanwezig. St. Zandvoort tegen Weest, Even na drie uur begonnen. En op het scorebord hier in Zandvoort staan nog steeds 0-0. Shooting stars in midnight pasture.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 You're looking for a lead and in the distance You them call and come back down again But you don't know how I'll yeah. you. Back down, y'all say, back down. To the world don't wanna leave the city. Don't wanna fall in a race.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 Zal meteen nog meer evenementen in de agenda? Jazeker. Ja, jazeker. jazeker. Nou, gaan we eerst nog even één plaat draaien. En daarna komt de agenda. De evenementenagenda. De evenementen voor de komende dagen. Het gebeurt allemaal op deze zaterdag. En dat brengt me ook bij de plaat van Bluff. Hier zijn ze nog een keer met uh, inderdaad zaterdag. De allermooiste straathoek. ruikt naar koffie en naar bier.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 Ongelooflijk veel woorden heeft hij al uh, geschreven voor het uh, boek. Wat, uh, nou ja, zo rond uh, maart in... Uh, Oostdagsde deadline? In, uh, had ik niet mogen zeggen, waarschijnlijk. O oh, ja, ja dat dus weet ik <laughs> nou, niet. Nou ja, dat is wel een beetje de planning dat uh, dan het uh, eerste, uh, eerste gedeelte van het boek uh, af uh, moet zijn. Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, spannend. Heel spannend. Uh, nou ja, uh, we hebben het erover. Zandvoort Art, dit weekend uh, gaan er vooral op uit. De zon breekt weer door in het dorp.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 heeft het financieel mogelijk gemaakt. Dat zijn natuurlijk ook de Rotary Zandvoort ook. En de gemeente Zandvoort hebben dat ook financieel mogelijk gemaakt. Dus kijken naar kunst, naar een gedicht of verhaal. Het kan allemaal. Ja, een van die locaties is trouwens het Wapen van Zandvoort... hebben we begrepen van Marco. Want die gaat daar morgenmiddag diverse gedichten voor dragen. Ja. Vanaf vijf, uur, vanaf vijf uur tot zes uur. En daar kan je terecht. En dan kan je Marco nog even een handje geven. En hem een drankje aanbieden. Handtekening. En, uh, handtekening, precies. En vanmiddag kan je in ieder geval ook uh, terecht tot half zes. Tenminste, uh, het zal wel om. Ja, vijf uur is de laatste keer. En vijf uur kan je de laatste keer. Dit is een, bij uh, Jan Verstegen. Jan-Peter Verstegen, dat moet goed zeggen. De zangpedagoog. Kan je terecht. Uh,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 In Zandvoort. In Zandvoort. Ja. Dus nou ja, ga lekker genieten van alle 21 locaties. Dan ben je even zoet, Benno. Dat denk ik ook wel, ja. ja. Zeker. En die kaarten die kan je onder meer vinden op de ZFM-app. En de app is gratis te downloaden in onder meer de Play Store voor Android. Voor Samsung en dergelijke. Dus dan kan je gratis downloaden en dan uh, vind je de laatste berichten. Dan kan je luisteren naar de radio. En ook nog meekijken naar ons. Oh ja, nee. Zf ja, zfm-live.nl ja, ja, ja, ja, kan je ja. ook meekijken trouwens. Radio kijken. Radio kijken, zfm-live.nl, kijk je live mee. Zonnige studio nu, gelukkig, want de verwarming die staat nog steeds uit. Gelukkig ook wij maar. moeten besparen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja we zijn zuinig. Hè. Zeker, dus, zeker, ja, zeker. Ja. zeker nou.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 Uh, weet je, het wordt allemaal door het IVN zuid georganiseerd. Het begint bij ingang Bleek en Berg aan de Bergweg in Bloemendel. Uh, je moet je opgeven bij np zuidkennemerlandnl En daar vind je dit natuurlijk terug. En het is dus volgende week zondag. begint om acht uur tot kwart over negen. Nou, dan kan je daarna een ontbijt. Kijk eens aan, helemaal goed. Uh, Dank je wel voor uh, de evenementen. Ja. Ook na te lezen, onder meer op onze CFM-app en op de Facebook-pagina. Hij wordt ook even lid van onze Facebook-pagina, of like hem in ieder geval. Dan, uh daar zijn we heel erg blij mee. Bijna 2000 mensen zijn voor gegaan. Dus, uh, nou dat is een behoorlijk uh, aantal. Ja. Nou wilde ik nog wat zeggen, maar oh ja, ik weet het alweer. Want uh, er is gescoord op uh, Duitsjesveld. Oh. Vergeet ik het bijna. En? Ja, SP Zandvoort staat voor. 1-0 uh, is zojuist uh, gescoord. Geweldig. Daarover horen we straks veel meer van uh, Jan van der Leden. Maar we staan dus voor daar uh, tegen Wees Pedaag.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 to me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 En uiteindelijk is er dan eentje die goed werd afgerond. Kijk. Die paast op uh, Salim en uh, die maakte hem keurig af. 1-0. E Helemaal goed, ja. Een, uh, niet, een niet te houden bal waarschijnlijk. Wat zeg je? Een uh, niet te houden bal. Nee, dat was onhoudbaar. Ja. Maar... Uh, hebben twee kansjes gehad en dat waren echt persoonlijke fouten voor ons.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 Ik speelt altijd een mooie kleine rol. Ja, op dit moment. Uh... Ja, het is toch steeds eerlijk, hoor? Ja, ja, ja, ja. En dan wordt er ook een beetje, een beetje eerlijk uh, gespeeld uh, op het veld vandaag? Ja, het was absoluut, absoluut wel heel leuk, een hele leuke wedstrijd. Een klauwelijke scheidsrechter. Een klein pittig dingetje. Kijk, kijk, kijk. Dat gebeurt niet vaak, uh, Jan toch? Nee. Nee. nee. Die, die dat is komt mee, maakt. Ja. En kunnen we er nog uh, aanmelden voor uh, de scheidsrechter van het jaar? Uh, <laughs> voor uh, die competitie. Nou, zou zo kunnen. Ja. kunnen. Die competitie uitschrijven. Dus, nee ja, ja, die was toch? Of uh, Benno? Jazeker. Uh, ja, we we hebben het vorige week over gehad, ja. ja. ja je kan je favoriete amateurschijnstrechter aanmelden. We zijn vorige week vorige week begonnen we bij we de eerste thuiswedstrijd met het vermelden van de wedstrijdballen, hè? De ja, en, uh, en uh, wie is vandaag de gelukkige? Uh, kost verloren vastgoed. Dat is. Uh,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 Lekkere Franse meedoeplaat is dit, hè? Je hoorde poer en Fleur. Uh, lekker die uh, vakanties weer, weer uh, even terug uh, natuurlijk, uh, Zeker, Benno. ja, lekker, lekker. Dus ja. uh, helemaal goed. Nou, vanmorgen hadden we weer een uh, uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort. Ben Zonneveld, uh, die presenteerde dat programma, had uh, weer interessante gasten. Ja, zeker. En uh, ja, we hadden het ook uh, over uh, de lachende... De kikker. Ja, dat, ja, ja. dat is Lenny Le Nelly Lemmons. Zij is van de speelgoed de lachende kikker. En Ben Zonneveld uh, sprak met haar en hij begon over de Sinterklaasactie. klaas actie. Uh, um, is... um, ja, wacht even hoor. Oh, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Die vrouw ze niet op die, die platen die hebben we al gehoord. Ja. Zet hem even uit. Ja. Zo. En dan uh, komt inderdaad uh, Nelly over de Sinterklaasactie. Het is een jaarlijks uh, ritueel, de Sinterklaasactie. actie. Ja. Um, dat is buiten jullie andere werk om, hè, of werk, het is uh, een stichting, de lachende... werk, ja. De, de stichting De Lachende Kerk en die bestaat uit heel veel heel vrijwilligers. Um, specifiek Sinterklaasactie. actie. Ja. Wat ga je doen en, en hoe gaat het werken? Oké, okay, nou het is inderdaad speelgoed vijf voor de lachende kikker. Um, wij hebben uh, voor, voor Sinterklaas.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 Kijk, we hebben ook een tweede is, hand. Is dat een voorwaarde? Dus ja, met, wel voor verjaardagen en Sinterklaas. Omdat we daar allemaal nieuwe cadeautjes verkopen. kopen. Okay. We hebben natuurlijk de, onze uitgifte op de nieuwe locatie. Daar zullen we het zo direct nog over hebben, denk ik. Dat is voor iedereen die het nodig heeft. Die mag daar komen om uh, speelgoed te halen. En uh, nou, heel graag brengen. Maar Sinterklaas hebben inderdaad een voorwaarde aangezet. aangezet omdat, uh, nou, het is best een grote groep. En we, ze krijgen echt een goed gevulde zak met, met uh,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 het is uh, meer dan een tientje in ieder geval. Ja, dat, okay. ja ik bedoel, dat is gewoon. Ja, we, onze kinderen kregen ook. Uh, we, we kunnen niet een, een sinterklaaszak vullen met twee cadeautjes van een tientje en we moeten zeggen we krijgen ook wel een nieuw speelgoed. Mm -hmm. we, dat wordt ook meegenomen. Mm -hmm. Dat is ook wel fijn. Uh, door het jaar heen met mensen speelgoed brengen. Er zit altijd wel wat nieuws bij van oh, jok hebben nog wat nieuws en dat bewaren we altijd. Bij Sinterklaas. Part? Ja, ja. Als mensen dit horen, hè, of als mensen die uh, uh, zeggen van nou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 Uh, speelgoed komen halen. Dat is niet alleen ouders voor hun kinderen... maar wij vinden ook... Wij, ik krijg regelmatig een berichtje van een opa en oma... die bellen van... ja, ik heb kleinkinderen, pas op... en ik heb eigenlijk helemaal geen, speelgoed om, geen geld om speelgoed te kopen. Kun je wat van mij betekenen?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 Ja. Uiteindelijk kom je in de juni terecht. Denk je dat je daar heel lang mag blijven? Ja. Is dat, uh, heb je dat met de gemeente afgemaakt? Ja, ja we, de gemeente heeft ons... We hebben heel veel plekken gezien. Uh, want we moesten natuurlijk uit de Oude school, maar dat was alleen maar opslag. En, nou, daar, uh, stond, daar stond nog wel wat... Uh... Stond, we hebben inderdaad <laughs> nu ook een externe opslag... waar okay. wij het, uh, sowieso het nieuwe speelgoed hebben gestald. Want ja, dat konden we daar echt niet kwijt. Maar... Um,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 Oh ja, leuk. Uh, die, dat, uh, ja. ja. En dat is dus ook de bedoeling dat we wat samengewerken. Nou zijn wij wel de enige vrijwilligersorganisatie. De anderen is allemaal, zeg maar, uh, mensen die er echt werken. Ja, precies. Maar bijvoorbeeld, wij hebben uh, in twee weken tijd al twee kinderen heel blij kunnen maken met hun fiets. Want er zit... Uh, uh, Ecosol, uh, hoe heet die nou? E Ecosol, Juttersgeluk en...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 Het zijn drie bedrijven nu. Ik ja. noem jullie even een bedrijf. Ja. En die gaan natuurlijk rond om elkaar heen. Dat ja. is wel handig. Ja. Goed. Uh, we hebben de Sinterklaasactie besproken. We hebben de nieuwe uh, locatie besproken. Dus eigenlijk zijn we rond. Ja. Uh, mensen die willen doneren. Kijk even op de website van de stichting. Uh, Speelgoedvijver de lakkende kikker. En daar kan je uh, alles vinden en doen. Ja. Meldie. En even mochten er mensen zijn die op maandagmiddag uh, twee uurtjes uh, graag even in onze winkel willen staan. Uh, weet je, met hoeveel. Want we willen namelijk ook nog op vrijdagmorgen open gaan, maar we hebben gewoon mensen nodig. Het, is, het hoeft niet elke week, maar het kan ook dat ze genoeg mensen hebben dat het één keer in de maand allemaal doen. Meld erbij. Dus, uh, uh, um, even kijken, info.speelgoedvijver.nl Ah, dat staat, ook, dat op staat op ook op de website. Kijk, dus mocht ja? je een paar uurtjes over hebben... dan ben je welkom bij ja. de stichting om uh, misschien vrijdagmorgen wat te gaan doen. Of, of, of maandagmiddag. Oké, okay, Nelly, ja? bedankt. Graag gedaan, Bespeak jullie bedankt. elkaar. Fijne dag. Dank je wel. Ja, dank je wel Nelly Lemmens van de, de Speelgoedvijver... Uh,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 Op 106.9, straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van 4. Vier...